Middernacht, het begin van zaterdag 20 oktober. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. The Voice of Holland heeft de Gouden Televisering gewonnen. Het programma kreeg van het publiek meer stemmen... dan de programma's Alibé op volle toeren en Wie is de Mol. Alibé werd in Theater Carré in Amsterdam wel uitgeroepen... tot mannelijke tv-persoonlijkheid van het jaar. Bij de vrouwen ging die onderscheiding naar Yvonne Jaspers. Het Klokhuis werd jeugdprogramma van het jaar... en het talent van het jaar is volgens het publiek Gerard Ekdom... De opkomst bij de parlementsverkiezingen op Curaçao is opmerkelijk groot, zegt het hoofdstembureau. Met nog drie uur te gaan had 52% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Alles verloopt volgens de politie zonder incidenten. Vorige maand moest de regering van premier Schotten onder protest plaatsmaken voor een interimregering. Een Amerikaanse fabrikant van zonnebrandcreme laat in de VS en Canada 23 soorten spray uit de winkels halen. Het product Banana Boat Ultra Mist kan leiden tot brandwonden. Het flesje heeft een gevaarlijke spuit die bij het indrukken kan blijven steken. Er komt dan te veel spray op de huid en als er dan een vlam in de buurt komt, bijvoorbeeld van een aansteker, kan de spray in brand vliegen. Verschillende mensen zijn daardoor gewond geraakt. Alle flesjes met de gevaarlijke spreekop worden daarom uit de handel gehaald. Armin van Buren is voor de vijfde keer gekozen tot beste DJ van de wereld. Hij kreeg de prijs de afgelopen avond op het Amsterdam Dance Event. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Britse tijdschrift DJ Mac. Honderdduizenden dansliefhebbers uit de hele wereld kiezen hun favoriete DJ. Armin van Buren was al vier keer tot beste gekozen... maar vorig jaar ging de titel naar de Fransman David Guetta. In de top 10 staan dit jaar vijf Nederlanders. Naast Van Buren op 1 zijn dat Tiesto op 2, Hardwell op 6, Dash Berlin op 7 en Jack op 9. Het weer vannacht bewolkt met af en toe wat lichte regen en die kan Sahara-zand bevatten. Overdag af en toe zon, smiddags overwegend droog, het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staat een file op de A325, Arnhem richting Nijmegen. Tussen Elden en Knopendresse 3 kilometer. En dat komt door bezoekers aan een evenement. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, het was alweer de 26e EU-top sinds het begin van de financiële crisis. De afgelopen twee dagen kwamen 27 Europese regeringsleiders bij elkaar om over heel veel zaken te spreken, maar ook om heel weinig knopen door te hakken. Dat gaat gebeuren op de 27e top, als het goed is, in december. Nu is alleen een beslissing genomen over Europees bankentoezicht. En dit gebeurde allemaal aan het eind van de week van de interne markt. Op 1 januari 1993 is het verdrag van Schengen in werking getreden. En dat betekent dat we nu in het twintigste jaar van de open grenzen en dus een open interne markt zitten. Zeg ik wat fout? Ja, natuurlijk. Dit is het verdrag van Maastricht. Oh, ik dacht dat het met... De... Schengen heeft met de open grenzen te maken. Dat is heel dom voor mij dan. Het is heel goed dat dat meteen is rechtgezet. Geen probleem. Ja, dat werd gedaan door uh, de man die zich de afgelopen pakweg 13 jaar... heel uh, sterk gemaakt heeft voor die interne markt. Twan Manders, uh, sinds 1999 europarlementariër namens de VVD. Um, hoe kom ik dan bij Schengen? Dat, dat is toch even... Schengen is het bedrag dat uh, de grenzen worden opgesteld... dat er geen douanemer is, maar de, dat we dat toch de, de interne, hebben. Dat heb ik... Nee, dat is maar een beperkt aantal landen. Maar de interne markt geldt voor 27 lidstaten, voor 500 miljoen consumenten. En, en 20 jaar geleden was het ook al meteen voor, 7, voor, voor die 27? Nee, nee toen hè? hadden we de Oost-Europese landen nog niet. Nee, precies. En Cyprus mee. was het er toen nog niet bij, toen waren we met 15 landen. En nu met 27. Goed, uh, wij gaan het daar straks uitgebreid over hebben. En vooral ook over die eu top van de afgelopen dagen. Uh, heb ik het nou gezegd? Twan Manders, dus de gast, hè, de Europarlementariër namens de VVD. Ik weet niet zeker of ik dat helemaal correct heb gezegd. Ik ben volkomen van slag door deze fout. Maar wat ik nog wel weet is dat we eerst iets uit de actualiteit gaan bespreken. Een opvallende corruptiezaak in Limburg. Justitie heeft daar een inval gedaan in het huis van Jos van Rij. VVD-Eerste Kamerlid, een wethouder in Roermond. Eerder dit jaar viel zijn naam ook al toen het in Limburg ging over corruptie. Toen was het oordeel van een commissie dat het ging om een jarenlange schijn van belangenverstrengeling. Ook deze keer gaat het om verdenkingen van corruptie, maar er zijn nu ook andere verdenkingen. Van Rij is meegenomen voor verhoor en ook bij twee kinderen van hem heeft de politie huizen doorzocht. Ja, het was een, een, een lastige week in dit opzicht voor de VVD, want uh, vandaag was het nieuws uh, over Van Rij heel uh, groot, ook al was in, in het journaal. Uh, en op andere plekken natuurlijk. Maar begin deze week hadden we het over Tom Hooijemaers met elkaar. En, en ook uh, VVD-burgemeester en, en ook voorzitter van de partij in Limburg... Ricardo Offermans wordt verdacht. Uh, in ieder geval van het aannemen van de informatie van Jos van Rij. Wat zegt dit? Want dit waren alle drie VVD'ers. Wat zegt dit over de VVD? Nou, dat zegt uh, dat uh, de VVD... Uh, uh, hardwerkende mensen in zich heeft, maar die ook... Uh, kennelijk fouten kunnen maken, want ik weet niet... Maar dat, dat, dat, is het is. Een, dat zegt dat de VVD hardwerkende mensen in zich heeft. Dat zegt dat de VVD corrupte mensen in zich heeft. Nou, ik denk dat uh, dat ook bewezen moet worden. Dat weet ik niet. Ik vind het heel jammer overigens dat het gebeurt... want dat, dat, dat draagt niet bij aan het vertrouwen van de mensen in de politiek. Dus dat vind ik heel jammer. Uh, en het zijn aanwijzingen, dus het OM doet onderzoek. En ja, ik denk als er uh, sprake is van corruptie... Waar, wat er nu in de nieuws komt... dan denk ik dat het belangrijk is dat ondersteen bovenkomt duidelijk wordt gemaakt dat we daar korte meten mee maken. Maar ik vind het wel heel erg jammer, want het is een smet... Uh, op de mooie verkiezingsoverwinning die we hebben gehad in de Tweede Kamer. En we moeten ook nog even afwachten of het wel zo is. Want je, er is wel vaker onderzoek gedaan door het Openbaar Ministerie. Ik ben zelf advocaat geweest. Maar mensen zijn pas schuldig als bewezen wordt dat ze schuldig zijn... en veroordeeld ja. door een rechter. Maar het ziet er niet best uit. Jos ja. al vaker, is sowieso al vaker genoemd. Uh, ja, uh, voor Ton Hoijema is geld hetzelfde. Ricardo Overmans voor mij nieuw. Uh, maar ja, dit is toch. Want ik bedoel. Wat, oh, we zouden gaan het trouwens. Dat is misschien goed. Oké. Okay, uh, wat, wat jij uh, nou zegt, dat, ja, dat, dat zijn wel een beetje. Open nee, maar het is. Deur, hè? Maar je, zult, maar je zult begrijpen dat het voor mij, want daarvoor ben ik uh, ook advocaat geweest, dat het heel moeilijk is om te oordelen over iets wat ik over het journaal hoor, wat, uh, wat, ik, wat ik uit de media heb. Heb jij niks, van, ook... niks van collega's gehoord toch? Wordt daar niet over gepraat? Heel nee, druk, wordt, uh, volgens mij is het zelfs binnen de collega's nog redelijk onbekend. En die hebben niet meer informatie. En dat is ook terecht, denk ik, zolang als het onderzoek loopt, dat, uh, dat de collega's daar uh, niet van op de hoogte worden gesteld van de inhoud. En zolang als ik niet weet en niet precies weet wat, waarvan ze van beschuldigd worden en wat de reden daarvan is, ja, dan zeg ik laat het over aan het Openbaar Ministerie. Ja, maar, het maar als die aanwijzingen waarvan, uh, waarvan ze beschuldigd worden is wel bekend. Dat is bekend en dat is uh, ja goed, dat zijn zware aantijgingen, maar het zal eerst bewezen moeten worden. Maar als het openbaar ministerie onderzoek doet... dan hebben ze dus wel duidelijke aanwijzingen. En dan denk ik ook dat de ondersteen boven moet komen. Want ik vind met name als je een voorbeeldfunctie hebt... dan uh, moet je je binnen de wet houden. Ja, maar en is het toeval uh, dat dit drie VVD'ers zijn? Ik denk dat het toeval is. Ik ken uh, uh, Jos Verrij uh, al heel lang. Uh, een geweldig politicus. Hij heeft voor Roemond enorm veel betekend. En voor Limburg en wellicht ook voor Nederland. De onderkoning van Roermond, hè? En, ja... Ik kan me haast niet voorstellen dat hij dit uh, als zodanig gedaan heeft. Maar goed, aan de andere kant. Het Openbaar Ministerie doet niet voor niets uh, onderzoek. En wat ik zo hoor, is het, uh, ja, zijn het toch wel zware aantijgingen. En dan wachten we eerst het onderzoek af. En ik denk wel dat het belangrijk is dat ondersteun boven komt. Dat in ieder geval duidelijk is dat hij of geschoond wordt van de aantijgingen. Of dat als hij inderdaad uh, over de schrijf is gegaan, veroordeeld uh, wordt. Uh, zoals ieder Nederlander. Ken je die andere twee ook? Hooi en uh, Offermans? Offermans ken ik als Kamercentrale voorzitter. Uh, en een zeer gerespecteerd burgemeester van Meersen. Uh, Ton Hoijmaiers ken ik. Ja, van zien en af en toe een keer een handschudden, Maar ken ik niet zo geweldig. Ben je geschokt? Ja, ik ben hierdoor geschokt. Want uh, het punt is namelijk dat je wordt in de politiek vaak verleid. En dan moet je sterk in je schoenen staan. En, uh, hè, want iedereen probeert uh, toch zijn invloed uh, aan te wenden. Ja. ja, dan moet je sterk in je schoenen staan. En kennelijk... Uh, heeft niet iedereen even sterke benen. Als het, als het waar is, want ja. het is een aantijging nogmaals, het is onderzoek... en pas als de rechter een uitspraak doet, dan is iemand schuldig of niet. Ja. Kun je er iets bij voorstellen? Want je zegt, er zijn veel verleidingen. Nee, ik kan me er niks bij voorstellen. Nee. nee, nee, nee, nee. Ik ga morgen naar een voetbalwedstrijd... en ik betaal gewoon 60 euro voor een kaartje met mijn zoon. Zit je wel goed, waarschijnlijk. Nou, het is een bijzonder wedstrijd. Het is Dortmund <laughs> tegen Schalke in de kolenpot in Duitsland. Oké. Okay. Ton Manders, Europarlementariër namens de VVD... is tot twee uur te gast in Casa Luna In de tweede uur kunnen de luisteraars vragen stellen aan hem. Um, ik verwijs onder... We Tussen even naar radio1.nl, de website van Radio 1. Uh, daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna, Kunt u morgen ook dit gesprek alweer terugluisteren. Uh, u kunt daar ook uh, informatie vinden natuurlijk over Casa Luna, over deze aflevering, andere afleveringen. En ik, uh, ik noem ook de Facebook-site van Casa Luna, want daar staat ook alweer wat op over deze uitzending. Goed, een ander bericht uh, uit het NOS Journaal vanavond. Een klein stapje vooruit, maar nog lang geen doorbraak. Zo zien de Europese leiders zelf de resultaten van de eurotop in Brussel. De leiders van Europa spraken vannacht af dat de banken in Europa onder streng Europees toezicht komen. En premier Rutte gaf toestemming aan EU-voorzitter van Rompuy... om verder te werken aan al die plannen om de euro te ondersteunen. Definitieve besluiten laten op zich wachten... En toch werd het voor de regeringsleiders een latertje. Op tafel liggen voorstellen om de banken onder centraal toezicht te stellen. Een aparte begroting voor de landen met de euro te maken. En contracten op te stellen om begrotingsdiscipline af te dwingen. Als je ziet wat er een stapel aan plannen op tafel ligt. Uh, mensen die thuis zitten te kijken en denken, is dat nou echt allemaal nodig om die euro overeind te houden. Wat is daarop uw antwoord? Uh, dat valt te bezien. Rutte wil best meedenken over een begroting voor eurolanden als het maar geen extra geld kost. De Duitse wens om begrotingsdiscipline dwingend op te leggen... wil Rutte ook nog ondersteunen. Zo gaat straks wel meer macht naar Europa... maar volgens de premier blijft dat beperkt. Ik hou niet van een federaal Europa of een eenheidsstaat Europa. Nee. En die komt er ook niet? Ja, wat mij betreft komt die er niet. En er zijn ook, ook geen plannen voor. Ja, dat federale Europa. Rutte laat de laatste tijd geen mogelijkheid onbenut... om te zeggen dat hij daar tegen is, terwijl er helemaal geen aanwijzing voor is dat hij er komt. Waarom heeft hij het er dan zo vaak over? Nou, Omdat kennelijk uh, heel veel mensen het hem graag willen laten zeggen. Want dan kunnen de, degene, de, mensen die, de politici en de mensen die anti-Europa zijn... hebben dan een punt en kunnen dan uh, echt uh, Europa als uh, gemeenschappelijke vijand gaan beschouwen. Ik denk dat Mark Rutte dat fantastisch doet, want het is ook niet aan de orde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wat we samen doen dat we dat beter gaan doen. Uh, die interne markt moet verbeterd worden, maar ook het toezicht van de banken. Want het is nu raar dat de AFM in Nederland de banken kan controleren... terwijl die banken op grond van die interne markt al jaren grensoverschrijdend uh, ondernemen... en investeren en beleggen in andere landen binnen Europa. En dat er dan geen controle zou zijn. Dus ik ben sterk voorstander. Het dus is er ook een punt van de Nederlandse regering om... ze hebben dat zelf voorgesteld... Uh, om een soort uh, centrale Europese bankenautoriteit te krijgen... die die financiële geldstromen gaat controleren. Ja, dus dat is goed. Kijk, het werd ook een klein stapje vooruit genoemd in het nos uh, maar geen doorbraak. Weet je het eens met die samenvatting? Ja, want in principe is alleen een besluit genomen... Uh, om zo'n bankenautoriteit in te stellen. Zo'n zo zo financiële controle uh, vanuit Europa. Maar wanneer en hoe ze precies gaan functioneren... dat is, dat is uitgesteld tot voor, uh, volgens mij 2013... Uh, ze hebben wel een beetje een beeld. En Van Rompuy mag er nu gaan uitwerken. Ja, Van Rompuy mag uh, veel meer gaan uitwerken. Hij kreeg toestemming van Rutte, werd daar net gezegd. Uh, hij is bezig met een, ja, een toekomstvisie op Europa. En dat heeft echt te maken met de begrotingsunie, bankenunie, economische unie, politieke unie. Uh, is hij op de goede weg? Nou, we zoeken naar oplossingen. Het probleem is dat er... Uh, op dit moment kun je die oplossing niet schrijven. Europa moet geen doel op zich zijn, maar moet een middel zijn... om onze welvaart te verhogen en te zorgen... dat iedere Europese burger het beste uit zichzelf kan halen... en daar zoveel mogelijk kansen voor krijgt. Dus het mag nooit geen doel zijn om Europa een federatieve staat te maken... of het samenwerken van lidstaten. Het moet een middel zijn om uiteindelijk... Uh, uh, het voor de mensen beter te maken en te zorgen dat de welvaart uh, en de ontplooiingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk worden. En dat probeer ik in de interne markt, die ik altijd als het belangrijkste uh, succesverhaal van, van Europa nog steeds noem. Ja. dat probeer ik uh, uh, mijn werk te doen in Brussel en in Nederland. En overal eigenlijk uh, waar het mogelijk is binnen Europa. Ja. Nee, maar als we even naar die, die punten kijken. Hè? De, dus, uh, <lacht> <lacht> Neem een slokje water. De BankenUnie hebben we het over gehad. Dan hebben we de BegrotingsUnie had het ook over. Een minister van Financiën, een Europese minister van Financiën. Begin deze week stond daar van alles over in de kranten. Uh, die er dan ook een eigen begroting heeft. En, uh, is, is dat een goed idee? Want Nederland zegt erover eigen begroting, moeten we nog maar kijken. Het mag in ieder geval geen cent kosten. Ja, maar dat vind ik. ik het gaat erover uit uh, hoe wil je de problemen die wij nu zien, hoe wil je die oplossen? Wil je die per lidstaat oplossen of ga je die gezamenlijk oplossen? En Van Rompuy zegt uh, zoveel mogelijk gezamenlijk. Ja, ik, ik heb vanmiddag met een hoop ondernemers gesproken. Die geven zelf ook aan dat het gezamenlijk moet. Want we hebben die mun nu eenmaal ingesteld. Nou, dan, die hebben we gezamenlijk. Dan moet je die ook al zodanig uh, de problemen gezamenlijk oplossen. Uh, je loopt natuurlijk risico's als je het hebt over uh, de begrotingscontrole. Als een lidstaat buiten de pas loopt in de stabiliteitspact. En je zegt dan, je moet een... Dat Europese commissar... buiten de pas loopt in het Stabiliteitspact. Wat betekent Ja, dat? je mag niet meer uh, uh, staatsschuld hebben dan 3% van je, je 3% regeling. Ja, ja. Um, En 60% uh, is de staatsschuld toch? Die je mag hebben? 60% staatsschuld. Maar die 3% begrotingscore ja. 3%. Ja. Um, dat is misschien leuk als je zegt. Uh, er moet een commissaris komen. die dwingend beleid op kan leggen aan bijvoorbeeld Griekenland. Dat vinden we prima. Maar het zou ook ooit kunnen dat het in Nederland uh, wat moeilijker wordt. En op dit moment zou ik nog niet willen... dat er een Europees commissaris is die uh, zeg maar uh, dwingend beleid oplegt aan Nederland. Dus ik zou daar nog heel voorzichtig mee zijn. En die contracten waar nu over gesproken wordt, ook door Duitsland... die begrotingsdiscipline, die gaat dus iets te ver. Zoals Merkel de laatste tijd spreekt over wat zij de toekomstvisie van Europa noemt... die vind ik op dit moment te ver, want ik vind dat eerst er meer verdiept moet worden... en de, de, het functioneren van Europa moet verbeteren. Uh, dat de culturen en de manier van denken in Europa... meer geniveleerd moet worden. Dat we meer uh, gewend zijn aan elkaar. Dat we makkelijker uh, door Europa... Uh, Handelen, reizen en, uh, en de mensen een keer leren kennen. En op het moment, en ik weet niet dat we zo voor 10, 20, 25 jaar, op het moment, als we dan een bepaald momentum hebben, dan vind ik het prima dat we uh, een, een, een Europese uh, commissaris hebben die dwingende maatregelen kan, uh, uh, kan nemen over beleid als men buiten, uh, ja, als men, uh, buiten de 3% loopt. Maar het is toch juist Nederland die heel streng is altijd voor andere landen. We trekken heel erg veel samen op, juist met, uh, met Merkel en de andere Duitsers. Ja, Nederland is, maar Nederland wil heel graag dat we zijn er landen die buiten de pas lopen. Ja. Maar we willen niet dat we zelf die controles nee. krijgen. Dus het is een beetje of je hoort erbij of je hoort er niet bij. En natuurlijk willen wij dat de problemen in Griekenland worden opgelost. Maar in mijn optiek, en nogmaals kom ik weer terug als ondernemer... het heeft geen zin om eh, landen zoals Griekenland, eh, maar ook Portugal... en wellicht Spanje, om, eh, om die enorme eh, eh, besparingen op te leggen... die ze eigenlijk ja, niet kunnen... Ik zou veel meer dan er willen streven om meer economie te brengen daar... waardoor ze een verdienmodel krijgen... waardoor ze hun schulden die ze hebben uh, kunnen terugbetalen. Maar hoe breng je meer economie in Spanje of in Griekenland? Maar laten we met Spanje, dat is heel groot. Nou, uh, Spanje is eigenlijk een, een land wat economisch het niet slecht doet... behalve de huizenmarkt, die is echt ingestort. En ik verwijt er dan nog aan de devaluatie van de pond... Want er zijn met name aan de oostkust van Spanje zijn enorm veel honderden duizenden woningen gebouwd voor Engelse pensionado's. Die dat heel makkelijk konden betalen. Ja. Maar omdat de pond zo fors uh, goedkoper, is geworden ten opzichte van de, of goedkoper is geworden ten opzichte van de euro. Kunnen die mensen hun huizen, hun huizen niet meer betalen. Dus die staan massaal in de verkoop. En de financiers die daar hebben gefinancierd. Ja. De banken die krijgen daardoor problemen. En Spanje dreigt daar door om te vallen. Vandaar dat die bankenunie zo belangrijk is. Dat een land eh, niet meer alleen de kosten en de schulden van de bank moet dekken. Maar dat we daar een Europees fonds voor hebben. Ja, maar ja, daar, daar wordt dan ook weer door Nederland en Duitsland eh, een beetje lastig over gedaan. Of moeilijk. Frankrijk wil dat zo snel mogelijk invoeren. Spanje wil dat zo snel mogelijk invoeren. En Nederland en Duitsland zeggen. Nou, ja, eerst maar eens even alle regeltjes te stellen en zorgen dat het theoretisch in elkaar zit... en dan kijken of het werkt en dan gaan we wel eens over dat geld praten. Uh, dat vind ik ook verstandig, want je moet het namelijk heel zakelijk bekijken. Er zijn op dit moment een aantal banken die in, in, in Spanje ontzettend rot zijn. Hè? Er zijn echte rotte appels in de kist. En dan is het beter om die uh, failliet te laten gaan bewijzen van... en dan met de gezonde banken doorgaan. En als die min of meer gelijk zijn aan elkaar, dat je dan... Uh, verstandige regels erop zet... dan dat je nu al meteen begint waarvan je met, met een aantal banken... waarvan je zeker weet dat je dan alles uh, in dat fonds moet aanwenden... terwijl er ik nauwelijks geld in zit. Want de bedoeling is eigenlijk dat de banken uh, zelf geld gaan genereren... die in een, een soort uh, garantiepot komen. Die dan, nu hebben we dat in Nederland, hè, dat de banken elkaar uh, ondersteunen... als er één van de banken in de problemen komt. Maar dat willen we eigenlijk naar een Europees systeem brengen. Maar dat kun je niet doen als er een aantal banken bij zitten... Die ja, op een haarnaal aan het omvallen zijn. Ja, dus die moeten er eerst uit, die rotte appelen. En dan, dan kunnen we dat systeem gaan maken. Dat is denk ik een verstandige keuze. Hoe, hoe is het eigenlijk? Want als ik dan zo'n zo uh, periode weer even heel erg diep in die Europese Unie uh, duik. En, en die dingen tegenkom, hè, zoals uh, die bankunie, begrotingsunie, economische Unie, de minister van Financiën. Dat, dan is het lastig om het allemaal te vatten, vind ik. Hoe is dat als je daar werkt? Is het, is het allemaal gesneden koek? Als je, uh, wat eruit zo'n top komt? Nee, het is, uh, het is voor ons ook lastig, omdat het uh, A, nog steeds niet publiekelijk is. Uh, je moet maar horen wat er uh, verklaard wordt door de persvoorlichters. Uh, ook wij zijn afhankelijk wat dat betreft van de pers... of van toevallige medewerkers die, die erbij zitten... dat we daar informatie van krijgen. Maar uiteindelijk wat op papier komt, dat, dat ligt vast. Wat er besproken is, is allemaal mooi en aardig. Maar wat ze samen, de besluiten die ze nemen die op papier komen, die, die, zijn, die werken. En die zijn voor ons ook helder. En die kunnen we lezen. Ja, maar dan las ik vandaag in de Volkskrant dat er, dat er dan uh, over een bepaald, uh, nou ja, ik weet niet precies, een systeem gesproken werd waarvan ze denken dat, dat misschien een paar regeringsleiders überhaupt snappen waar ze het over hebben... en dat de rest maar een beetje met zijn telefoon aan het spelen is? Ah, nou, dat mag ik hopen van niet. Want ik vind over het algemeen eh, politici, zeker die naar Brussel te komen... vind ik heel verstandige mensen. En die hebben ook heel veel goede adviseurs. Uh, maar ik denk dat het probleem er nu is dat we een financiële crisis hebben. En we weten niet echt, met het huidige politieke model in Europa... Hoe, waar we de oplossing moeten zoeken. En daar moeten we dus lang over nadenken. En het zou misschien wel goed zijn dat we ook... Uh, in andere constellaties vragen aan deskundigen... maar ook ondernemers en gewone burgers en aan politici... wat zou nou de oplossing zijn voor het probleem? Want ik heb het gevoel dat men het ja, op dit moment nog niet weet... en dat men het zoeken is naar een oplossing. En daar moet je veel voor overleggen. Want iedere lidstaat moet er ook mee akkoord zijn. Dus dat betekent, we hebben 27 regeringsleiders zittende. Die moeten het samen eens worden... Dus dat is al moeilijk om met 27 mannen en vrouwen uh, iets te besluiten. Maar dan zeker over een probleem dat vanuit diverse andere hoeken... een ander probleem is. Dus het is, een, het is zo complex aan het worden. Ja. En ja, dan want, is er ook nog vaak unanimiteit nodig. Ja, dat bedoel ik juist. Je moet, ja. je moet een unaniem besluit nemen met 27 lidstaten. En vervolgens is het de financiële crisis voor Spanje een hele andere dan voor de ja, Duitsland. de belangen liggen heel ver uit elkaar. Precies. Nog heel even terug naar u, want daar we nog, toch zijn we nog niet helemaal uitgekomen. Want je zei net van, ja, we moeten de, de economieën van die landen stimuleren. Ja. En toen zei ik, hoe doe je dat dan? Toen zei ja, het valt eigenlijk nog wel mee in Spanje, want het is vooral de huizenmarkt. Maar hoe, hoe gaan wij dan de economie in Spanje en Griekenland stimuleren? Hoe zou je dat willen doen? Um. Door bijvoorbeeld uh, een aantal uh, barrières uh, weg te nemen... die er nog steeds zijn om je daar te vestigen als bedrijf. Je zou dat investeringsklimaat enorm kunnen verbeteren. Dus die binnenlandse grenzen, of die binnen-Europese grenzen... die zijn nog steeds niet helemaal weg? Nee, dat, daar wil ik graag straks nog even over hebben... Ja, uh, over twintig jaar in de markt. Ja, dat uh, gaan we uitgebreid doen. Het is al wel heel veel verbeterd in twintig jaar... maar het is nog steeds niet optimaal. En, uh, maar ik kan me voorstellen... Uh, er is nu een groot consortium uh, Dissertek heet dat, dat gaat in de Sahara... voor 200 miljard geconcentreerde zonnekrachtcentrales bouwen. Ja, ik ben wel eens in Griekenland geweest. Daar schijnt toch ook wel heel veel zon. En ik zou me bijvoorbeeld voorstellen, kunnen voorstellen... dat je uh, soortgelijke bedrijven vraagt... om niet in de Sahara te investeren, maar in Griekenland. Want dat zou betekenen dat ze daar energie kunnen opwekken. Die is goedkoop, zonne-energie. Dan heb je weliswaar weer uh, leidingen nodig uh, binnen Europa... om die die opgewekte energie te kunnen versturen. Maar dan heb je een verdienmodel. Uh, iets anders zou kunnen zijn dat uh, bijvoorbeeld de, de Griekse reders... Uh, de, de, de wereldvloot bestaat van meer dan de helft uit Griekse eigenaren. En dat zijn veelal miljardairs. Uh, Onassis is een heel bekend iemand... Uh, het zou best wel eens aardig kunnen zijn als we in samenspraak proberen om die mensen die de afgelopen jaren nooit geen belasting hebben betaald, is te vragen om hun belasting nog met terugwerkende kracht terug te geven aan de, aan de Griekse regering. Ja, maar dat is iets anders dan de, ja, dan stimuleert de economie. Dan nee, krijg je, je ook veel al. geld vrij en dat kun je investeren in de economie. Ja, maar of ze dat gaan doen. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, uh, dat, dat als je echt een, een, een Griek bent, dat je het prettig vindt als je zelf heel veel geld hebt verdiend door het feit dat je geen belasting hebt hoeven betalen. En dat je ziet dat je land weglijdt. Ik kan me niet voorstellen dat het prettig is. Als ze nou hun heel vermogen kwijtraken, dan, zeg ik, dan kan ik me voorstellen dat ze toch wat over nadenken. Maar het gaat, ik heb laatst een artikel gelezen, het zou gaan over 10% van het vermogen van de miljardairs in Griekenland. Ja. Ongelooflijk, hè? Ik wil even een fragment laten horen. Nou, Dan uh, wil ik een fragmentje overslaan zeg ik even, tegen de techniek. Want uh, die federale staat die hebben we al een beetje gehad. Dus ik wil even naar uh, de, het democratisch gehalte van Europa. En dat is een uitspraak van uh, Frits Bolkestein in het programma... De Slag om Brussel van de VPRO. Eurocritici zeggen, nou, we worden bestuurd vanuit Brussel... door ongekozen bureaucraten. Wat vindt u van die kritiek? Nou, er zit veel waars in. Want um, laat ik beginnen met het Europarlement. Het Europarlement leeft nog steeds in een federale fantasie... en weerspiegelt daarmee niet de wensen van de burgers. Wat dat betreft zou ik zeggen, er is een um, gebrekkige controle... En, en dus ook een democratisch deficit... Verder is het inderdaad zo dat uh, uh, iemand als Rompuy gekozen is... door de, uh, de, de, de, de, de hoofden van de lidstaten. De ministers-president en de Franse president hebben hem gekozen. Hij is niet ontworpen aan een aan enige een stemming. Ja, je moest wel lachen toen ik het zei. Je had het gezien. Ik heb het gezien, ja zeker. En het leuke is ook dat uh, het programma De Slag om Brussel... Uh, uh, een door mij geïnitieerde uh, mediaprijs heeft ontvangen... namelijk de organisatie uh, of het programma... wat in ieder geval aandacht geeft aan Europa. En okay. uh, die hebben die prijs ontvangen, dus het is wel leuk dat je dan... is die Tom van Hoort? Of, uh, nou nee, de, de prijs heet uh, de Hans Nord Mediaprijs. Oh, ja, en dat is wel leuk dat, uh, dat die door dat programma gewonnen is. Ja. Maar goed, de inhoud. Het is geen uh, democratisch nou, geheel, dat Europa. Dat ben ik. Ik ben Fris Bolkstein, heb ik hoog, Hij hoogheids... Uh, Jarenlang de commissaris in de markt geweest. Dat snap ik allemaal. Ja. En um, um, wij zijn het eigenlijk altijd samen eens. Maar nu. En we zijn ook alle twee uh, zakelijk kritisch op ja, Europa. maar snap ik. Graag. Maar, nu maar het ik, vind het, ik vind het een beetje kort door de bocht om te zeggen dat het Europees parlement uh, niet democratisch is. Want dat wordt die rechtstreeks gekozen. Uh, de regeringsleiders die zijn ook allemaal gekozen op een of andere manier, getrapt of rechtstreeks. En als die dan vervolgens namens een overheid of namens een regering een voorzitter kiezen. Dan denk ik dat er wel degelijk een democratisch gehalte is. Net zo goed als wij een Eerste Kamer hebben, die ook niet rechtstreeks gekozen wordt door de kiezer, maar die wordt via de provinciale staten wordt die getrapt gekozen. Dus wat zijn zij over Van, van Rompuy, ja, um, ja, vind je eigenlijk onzin? Ja, als het gaat over democratisch uh, gehalte, dan vind ik dat hij daar ongelijk heeft. Um, dat het uiteindelijk heel moeilijk is om terug te koppelen naar de kiezer wat je er allemaal doet. Ja. Daar heeft hij wel gelijk in. En maar. wie het voor het zeggen heeft. Hè? Want je hebt het Europese parlement, je hebt de commissie... je hebt de regeringsleiders, dus de raad... je hebt de president, je hebt de voorzitter van de Europese commissie. Het is allemaal heel lastig om te bepalen... wie het nou uh, precies voor het zeggen heeft daar. Nou, het is heel makkelijk. De Europese commissie... Voor de leek dan. Ja, precies. Maar daarom is het ook heel erg jammer... dat wij in ons onderwijscurriculum helemaal niets over Europa hebben. Mijn zoon is twintig en die weet niets over Europa. Ja. En wat hij weet, weet hij via mij. En dan heeft hij privéles. Dus dat vind ik jammer, want dan zouden we veel meer van Europa weten. Maar om heel simpel uit te leggen... er zijn drie instituten, dus de Europese Commissie. Die hebben het recht van initiatief. En dat is de controle, de waakhond van de verdragen. Dus die mogen voorstellen doen aan het parlement en aan de raad. En de Raad en het Europees Parlement beslissen samen over allerlei onderwerpen. En wie heeft het uiteindelijk voor te zeggen? Nou, wij kunnen, eh, als wij goedkeuring onthouden, dan gaat het niet door. Dus wij kunnen eh, voorstellen blokkeren. En ik kan de Raad ook. Wij, de, de Raad kan niets afdwingen. En het parlement kan ook niets afdwingen. Maar als we nu even de bankenunie nemen... Hè, dat hebben die regeringsleiders dan eh, in, in Brussel vandaag besloten, of gisteravond. Eh, als het Europees Parlement het tegen wil houden, dan kan dat nog. Daar hebben wij co-decisie op, ja. Dan zou het kunnen dat het Europees Parlement dat tegen kan houden. Het gaat niet gebeuren. Nee, want wij willen ook graag een oplossing. Dus als al die deskundigen die de Raad ondersteunen, en als, als direct uh, die ja, deskundigen. Maar wat zeg je nou, Als die dat allemaal zeggen, dan zal dat wel goed zijn? Dan nee, dan, als nee, dan kan je niet zeggen. Nee, dan komt er een voorstel, en dat voorstel beoordelen wij op, uh, op, op, op de feiten. En dan kunnen we zien of er dat, of er dat gaat komen, ja. ja. Ben Knapen, die zei: uh, het Europese parlement vertegenwoordigt de burger niet. En Martin Schulz, uh, gisteren uh, geïnterviewd in de Volkskrant, die vond dat volkomen onzin. Aan welke kant sta je? Ook, ook die van Schulz, waarschijnlijk dan nu. Nee, ik vind dat uh, Schulz uh, een, een beetje een uitkleider heeft gemaakt, tenminste in ieder geval met de aanhef. Waarin hij zei dat, uh, dat Nederland te veel uh, navelstaart op dit moment als het gaat over Europa en naar binnen gekeerd is. Ja. Uh, twee weken geleden zei hij juist dat iedereen een vrije mening mocht hebben. Dus nou zouden de Nederlanders één keer geen vrije mening ja, je, mogen uh, hebben over uh, Europa. Ja, je moet wel een vrije mening hebben, maar je kan toch te veel navelstaren en een vrije mening hebben? Ik denk dat als ik zie dat Nederland volgens het CPB... het meeste profiteert van die interne markt... dat wij wel degelijk Europa in kijken... maar we hebben gewoon een, zakelijk, een, een, een zakelijke benadering van Europa. En ja, ik vind dat dat ook ons recht is. Wat ik wel vind de laatste jaren. En wellicht is dat een... In Nederland dan een democratisch deficit. Dat we zoveel partijen hebben, en heel veel randpartijen... van een Partij voor de Dieren, van een PVV, maar ook van een SP. En sommigen zijn falikant tegen Europa, zonder dat ze weten waar ze het over hebben. Uh, en dat, maar heb je alleen uh, een idee dat waar is een verstoring over... van de democratie. Heb je alleen maar een idee waar je het over hebt als je voor Europa bent? Nee. Ik wil, ik wil heel graag discussiëren en mensen kunnen voor of tegen Europa zijn, maar liefst wel met argumenten. Ja. Um, ja, we gaan zo... Oh nee, nog heel even naar Ben, ben Knaap. Die, die had het over dat het Europese parlement de burger niet vertegenwoordigt. Dat ben ik niet eens met Ben Knaap, want de burger die kiest het Europese parlement direct. Ja. Dus we hebben elke, uh, elke vijf jaar zijn er directe verkiezingen. En dan moeten wij gekozen worden. Wat ik wel betreur, dat wij in Nederland... Uh, uh, we hebben 25 zetels te verdedigen... En die worden verdeeld over acht partijen. Dat betekent dus, wij als VVD uh, zijn slechts met drie personen vertegenwoordigd in Brussel. En dan kun je niet alle twintig uh, commissies uh, uh, um, volgen. En dat betekent ja, dat het dan heel moeilijk is om daadwerkelijk de stem van Nederland te laten horen. Omdat wij met vijfentwintig leden zijn die verdeeld zijn over acht partijen. Ja. Die soms ook nog allemaal een partijpolitieke mening hebben. Ja. Ja, toch wel lastig. Goed, we gaan even muziek draaien. Daarna naar de uh, interne markt. De muziek is door jou meegenomen. Wat, wat wil je laten horen? Ik wil uh, graag de sfeer die in Brabant uh, uh, uitgedragen wordt. En ik sprak straks. Uh... De, de, de, de regisseur, Bart, ja? Met Bart, de regisseur. En die zegt: Goh, ik laat mijn auto tegenwoordig zelfs in Brabant het onderhoud geven. Mijn vrouw, die heeft een bedrijf in Brabant. En de gezelligheid en de sfeer waarop ze dat doen... om de klanttevredenheid hoog te houden... dat is zo geweldig. En in Brabant wordt hard gewerkt. We zijn daadkrachtig. Er zit een enorme maakindustrie. We zijn Brainport. Uh, we hebben het, de, we hebben het over de muziek, hè? Nou, maar daar kom ik nou op terug. En in dit lied... Daar wordt dat allemaal samen, eh, samengevat. En die sfeer die dit lied uitstraalt, eh, dat is geweldig. Guus Meeuwis is wat mij betreft een geweldig eh, cultureel ambassadeur van Brabant. En ik probeer dat te zijn eh, als politiek vertegenwoordiger in Brussel. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog.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 Ik loop hier alleen in een tussere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem meegenomen.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 Er zat het hele, hele liedje te glunderen hier, Twan Manders... bij uh, Guus Meeuwers over Brabant, zelf ook op Brabant. Twan Manders, Europarlementariër namens de VVD sinds 1999. Dus 13 jaar al. En, en ja, die interne markten, dat is echt jouw ding daar. Daar heb je heel erg druk voor gemaakt uh, in ja. die 13 jaar. Uh, leg nog even heel kort uit waarom die interne markt belangrijk is. Nou, ik ben zelf... Uh, ik heb zelf 22 jaar een bedrijf gehad en... Uh, uh, ik heb als gemerkt, advocaat bedoel je, dus. als advocaat, maar ook als uh, vormgever... dat wij het treintaxi-product in de markt hebben gezet. Mm -hmm. En die toplight hebben samen met een vriend... die helaas veel te vroeg is overleden, uh, hebben we dat in de markt gezet. En dat was zeer succesvol. Maar dan zie je hoeveel barrières, hoeveel protectionistische maatregelen... in de lidstaten zijn. En toen ik na een verkeersongeval... Uh, is mijn linkerarm, uh, uh, uh, die is verbreizeld... Um, yeah. Toen ben ik rechten gaan studeren, ben ik advocaat geworden. En toen kwam ik ook nog achter dat steeds meer Europese wetgeving economisch van belang is. En toen dacht ik, als ik nou iets wil doen, dan wil ik eraan bijdragen om die interne markt te gaan verbeteren. En vanaf dag 1 ben ik mee bezig gehouden met de interne markt. En ja, ik vind het gewoon geweldig, want, want hij, ik zie dingen gebeuren. Hij bestaat nu, die markt bestaat nu twintig jaar en jij bent daar dertien jaar, uh, zit je in de, de Europese politiek. Hoe was het toen, toen jij begon? Uh, dat lidstaten bewust proberen om richtlijnen, wetgeving uit Europa... die ze moeten omzetten tot nationale wetgeving... dat op een dusdanige manier te doen, waardoor er nog steeds die barrière was. Waardoor het nog steeds niet functioneerde. En langzaamaan begint men in te zien... Dat iedereen er belang bij heeft als we in Europa een, een gelijk speelveld creëren, een level playing field. Dat iedereen onder de gelijke voorwaarden, de gelijke omstandigheden het beste uit zichzelf kan halen. Ja, maar dat is nog steeds niet, hè? Want ik was een, een, een, een brochure van VNO en CW en er, daar werden een aantal, voorbeelden, er werd een aantal voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld vrachtwagens die wel door Duitsland mogen, of niet door Duitsland, maar wel weer door Denemarken. Wel door, nee, nou ja, of, of de BTW die overal anders is, of voor schepen is het lastig. Elke keer als ze een haven binnenvaren, dan moeten ze weer opnieuw. Uw, uh, inklaar nou, en alles bewijzen, dat soort zaken. Daar werd nogal over geklaagd. Dat heeft te maken met omzettingen van richtlijnen. En dat is ook de reden waarom dat ik uh, als politicus en ook als advocaat, en zie wat er nu gebeurt. Wij zouden eigenlijk veel minder richtlijnen moeten hebben die moeten worden omgezet door nationale wetgeving. Met de mogelijkheid door de nationale parlementen om er extra's bovenop te zetten. Hè. Uh, zou ik willen dat we veel meer met verordeningen gaan werken, dat we een soort uh, samenwerkingsverband krijgen met nationale parlementen, het Europees parlement. Desnoods gaan we een half jaar langer erover discussiëren. Maar dan hebben we een verordening die direct werkt. Die in elke lidstaat op dezelfde manier uh, behandeld moet worden. Maar, maar noem eens een concreet voorbeeld van. Nou, een mooi uh, voorbeeld is uh, roaming, internationaal bellen. Dat hebben we gedaan middels een verordening. En dat betekent dus dat in heel Europa nu alles gelijkgesteld is als het gaat over bellen. Dus als u data binnenhaalt over de grenzen, dan hebben wij een wetgeving gemaakt... dat, uh, dat die dan automatisch moet stoppen als u de 50 euro te boven gaat... Want dat is een, een enorme vervelende uh, ervaring als je thuis komt en ziet dat er uh, uh, voor honderden euro's van je telefoonrekening afgaat, omdat je je uh, dataverkeer hebt laten aanstaan. Dat is dus bij wet geregeld. In heel Europa hetzelfde. Maar een voorbeeld van een richtlijn. Uh, we hadden straks uh, de directeur, uh, de CEO van Albert Heijn, die zegt. Nou, wat in, in Den Haag twintig jaar uh, interne markt ja. uh, hebben gevierd. Het was een bescheiden feestje. En er waren een aantal sprekers, uh, waaronder uh, de commissaris van interne markt... onze uh, vice-minister-president Maxime Verhagen. En er, was ook, er waren een aantal CEO's uh, van Randstad en van, van Albert Heijn. En ik heb zelf ook gesproken natuurlijk... Uh, en die man van Albert Heijn zei. En die man van Albert Heijn zei: Ja, Europa werkt nog niet. Want we zijn nu met een aantal supermarkten begonnen in België. En dan moeten wij op elk product aangeven hoeveel afval erin zit aan verpakking. En we hebben een verpakkingsrichtlijn. Nederland heeft gezegd: wij zetten die om voor wat, wat noodzakelijk is in Brussel, minimumvoorwaarden. En in België hebben we er wat extra bovenop gezet. En Albert Heijn loopt er al tegenaan. Dus ik had veel liever gehad dat er een verordening was geweest die in heel Europa direct gelijk wordt gesteld. Alleen. Weer, dat is het politieke model wat wij hebben. We hebben gezegd, we moeten creëren. Maar vervolgens kan elke regering, of elk parlement in de lidstaat... er extra's bovenop zetten. Dus dat moet eigenlijk niet meer kunnen? Ik vind dat het niet meer zou moeten kunnen. En op elk economisch gebied zou dat uh, zo moeten zijn? Dat overal dezelfde regeltjes gelden? Ja, want dan krijg je, moet je je voorstellen dat je als voetbalteam een voetbalwedstrijd speelt. En uh, als je uh, de ene zaterdag dan speel je... en dan heb je andere regels dan de andere zaterdag. Dan, ja, dan kun je op een gegeven moment... Uh, en dat geldt nu nog steeds, dat in, in heel veel verschi in verschillende lidstaten... er net iets anders met de regels wordt omgegaan. En wat voor dat levert dus problemen op. Ja, Zo'n telefoonrekening die heel hoog is, dat is lastig natuurlijk. Maar dat is geen drama, toch? Dat is geen ramp, lijkt me wel. Nou, maar dat, dat zorgt wel voor dat vertrouwen van de consument... in de mobiele telefonie, dat die uh, verdwijnt. Ja. En uh, vertrouwen van consumenten bepaalt de, de, de, de dynamiek van de economie. Uh, dus, dus het moet nog beter, maar toch heeft die interne markt... Uh, als ik uh, de kranten mag geloven, ons al veel opgeleverd in Nederland. Het, het is het opengaan van die interne markt. Wat, wat, wat, is er aan te geven wat wij hebben gehad aan Europa? En aan die interne nou, markt? Ik nou, kan, ik kan wat voorbeelden noemen. Uh, uh, in 2011 had Nederland... vier keer meer export binnen de Europese Unie... dan uh, in 1993. Dus uh, onze omzet is vier keer verviervoudigd. Betekent... In, in, in 18 jaar dus? Nee, in 12 jaar tijd. Oh. Of, sorry, in 18 jaar tijd. Sorry, je hebt gelijk. 18 jaar tijd. Maar dat is wel heel veel. Uh, volgens VNO-NCW hebben we berekend dat wij 180 miljard verdienen... aan die interne markt. Uh, wij, zetten, wij leveren meer, wij exporteren meer naar Italië... dan alle BRIC-landen samen. En de BRIC-landen is dan Brazilië, Rusland, India en China. Dus wij exporteren meer naar Italië in die interne markt dan naar die enorme grote regio's. Maar, maar hoe, hoe kunnen we dat nou zeker weten? Want dat, dat kan VNO en NCW wel uitrekenen. Maar je weet toch ook niet hoe het gegaan zou zijn... als we die interne markt niet hadden gehad... of als die regels niet zo waren geweest. En je, en je weet toch niet hoe vaak we gegroeid waren... of hoeveel groter die export was geweest... zonder die Europese interne markt. Dat klopt. Dat, dat kun je nooit weten. Want misschien was er wel iets anders nog veel beter bedacht. Ja. Maar dat hebben we niet bedacht. Dit hebben we. En nu kunnen we constateren wat was er... Uh Twintig jaar geleden, wat is er nu? Ja. En dan zie je enorm veel verbeteringen. Er zullen ook best wel wat autonome ontwikkelingen zijn geweest... maar nooit op de manier zoals nu. Maar, maar, maar vandaag in de NRC uh, Handelsblad stond een, een column van Thierry Baudet... en die schreef van, ja, er zijn ontzettend veel mensen... hun baan kwijtgeraakt in Spanje en Griekenland. Het komt allemaal door de Europese Unie. Er zijn ook heel veel rampen daardoor ontstaan. Dus het ja, niet, maar, het is, hij zei, het is een soort geloof. Je kunt niet meer tegen de Europese Unie zijn. en Iedereen beweert dat je er fantastisch rijk van wordt. Maar, maar wie, wie bewijst dat? Ja, dit soort dingen zijn heel moeilijk te bewijzen. En net zoals hij het niet kan bewijzen, kan ik het ook niet bewijzen. Het valt me wel op dat hij uh, als wetenschapper maar weinig uh, <coughs> argumenten heeft om zijn stellingen te onderbouwen. Ik heb hem uh, toevallig eens op tv gezien. Maar om maar wat te noemen. Toen ik uh, trouwde en mijn, eerste, uh, mijn huis kocht, waar ik nu nog steeds woon. dat is 30 jaar geleden. dat was uh, in 1982. Toen kocht ik mijn huis, betaalde ik. let op, 12% rente. 12%. Ja. Sinds de interne markt, sinds de invoering van de euro is de rente constant beneden de 6% geweest. Moet u eens kijken wat het oplevert als je als bedrijf zo kunt ondernemen... maar ook voor de consumenten. Maar als dus, ik nu mijn geld op de bank zet, krijg ik er ook niks voor. Nee, maar daarvoor is het ook uh, beter dat u het uitgeeft... dan dat u het op de bank zet. Uh, en dat u het uitgeeft aan dingen die duurzaam zijn... waarin u later nog iets terugkrijgt. Niet dat u het opmaakt uh, aan consumptiegoederen. Dus wat, en, wat moet ik dan kopen? Wat is een goed idee? Uh, dan vraagt u mij uh, advies... En ik weet niet of ik dat. Een, een huis is duurzaam, maar dat is geen goede tijd voor een huis toch? Op dit moment, nou, ik denk dat je op dit moment uh, huizen heel erg goedkoop kunt kopen. In Spanje, vooral begrijp je. In Spanje, uh, als je. Ik, ik, ik ben er laatst uh, geweest, uh, voor 100.000 euro koop je daar een geweldig mooi huis. Um, ja. Daar koop in Nederland geen enkele huis voor uh, staand met de zwembad. Maar, ja. maar om dan even terug te gaan naar die argumenten... U bent u er wel van, van, van overtuigd dat die Europese interne markt... ons ongelooflijk veel voorspoed gebracht heeft? Dat, dat is wel wetenschappelijk Daar ben ik van overtuigd, te onderbouwen. En dat is wetenschappelijk te onderbouwen. Uh, instanties zoals het uh, Centraal Planbureau die doen dat ook steeds. Die zeggen ook dat Nederland het meest geprofiteerd heeft... van alle Europese landen van die interne markt. Uh, ja, Als je ziet hoe Rotterdam gegroeid is de afgelopen twintig jaar, dat is enorm. Als je ziet de goederenstroom, die is enorm. Als je ziet de, de welvaart die we hebben opgebouwd, die is enorm. Ja. Uh, ja, er zijn ook, ook maar, Europese landen buiten de Unie die ook heel erg gegroeid zijn... en ook uh, waar het fantastisch mee gaat. Welke dan? In Scandinavië, Zwitserland gaat... Uh... Ja, Zwitserland uh, gaat goed, maar op het moment als uh, de, de, de, de bandieten van deze wereld... Uh, hun geld niet meer in Zwitserland neer kunnen zetten... dan denk ik dat het met uh, Zwitserland heel slecht gaat. Hè? De Mobutus van deze wereld die hebben hun, hun bloedgeld in Zwitserland uh, gestald. En Zwitserland doet er goed van. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wat minder. Uh, maar de Scandinavische landen zijn allemaal lid van de Europese Unie. Ja, ja nee, dat, dat is meer buiten de euro. Uh, en als ik bijvoorbeeld denk aan de euro... Uh, in die tijd moest je rekening houden met uh, wisselkoersen. Dus ik, ik, euh, euh, als je een bedrijf had en je ging je producten leveren euh, in Frankrijk, dan moest je maar afwachten of de Franse frank hè, na die betalingstermijn nog hetzelfde was. Dus wat het had afgesproken ja, in Italië was nog nergens. Er kon een voordeel zijn en een, een, een nadeel. Maar de meeste bedrijven in Nederland verzekerden zich wel bij de Nederlandse. Uh, kredietmaatschappij heette die, geloof ik, kostte 1% van de omzet... om zeker te weten dat je jezelfde geld terugkreeg... Ja. om je te beschermen tegen die valutaschommelingen. Dus dat is nu al winst, die 1%. Dat is al winst, dat is 1%. Maar ik weet niet of u nog weet, als we op vakantie gingen... Uh, naar Spanje of naar uh, Frankrijk, dan moest je bij het grenswisselkantoor... Moest je, je gulders inleveren en dan kreeg je Franse frangen terug. Maar ik kocht ze, weet ik nog, voor 36 cent de Franse frank en dan kwam ik terug... En ik kreeg er nog maar 33 of 32 cent voor terug. Dat betekent dat ik daar 10% moest inleveren. Die had je dus op moeten maken? Die had ik op moeten maken. Dat is niet slim geweest nee. dat ik die weer teruggewisseld heb. Uh, nee, maar je ziet gewoon dat het makkelijker is. Als ik zie bijvoorbeeld het betalen met IBAN, big Code, internationaal, zo makkelijk. Als je ziet de kwaliteitsstandaarden in heel Europa, zo makkelijk. Ik sprak een collega of een vriend van me, die maakt soepen. En die levert hier aan supermarkten, die, die potjes kippensoep allemaal. En hij zegt, ik lever ze. En dat gaat allemaal digitaal. Ook de kwaliteitsnorm, die, die heb ik. Die kost tijd en moeite om die te verkrijgen. Maar als je hem hebt, kun je ook heel makkelijk verkopen. En die krijgt direct, zegt hij, een opdracht... om ook in Polen, in Tsjechië en in Spanje te leveren. En dat kan zomaar, zegt hij. Je hebt ook wel wat nadelen. Want je krijgt ook meer Er zijn ook andere bedrijven die inschrijven. Dus je moet zorgen dat je de beste bent. En dan kun je optimaal profiteren van die interne markt. Ja. Dus, nou ja, ja, dus je moet wel gewoon de beste willen zijn. Maar, maar dat lukt dus ook regelmatig. Maar Nederlanders zijn vaak de beste. De, als je weet hoeveel bedrijven er in Nederland zijn... die wereldleidend zijn in niche-markten. Dat is enorm. Als je ziet hoeveel grote internationale bedrijven wij hebben. Dat is geweldig. Hè? En dan denk ik aan de... Noem maar even, de Shells, de Philips, de, de Storks, de, ja. de Albert Heijns, noem maar op. Er zijn allemaal toppers in de wereld. Maar dan gaat het dus wel heel erg om eigenbelangen. Want dat, dat is iets wat je volgens mij sowieso de laatste tijd veel ziet. Dat eigenbelangen, Nederland, duitsland, uh, geen geld, geen cent meer betalen. We gaan niet betalen voor die arme landen. Het is voor ons gunstig, want we hebben de beste bedrijven. Uh, we moeten toch denken in dat, in dat belang van het hele Europa? Jawel, maar dat is ook in ons eigen belang. Uh, mijn, mijn vader zei altijd... Uh, als je het niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Dat is wiskundig, klopt dat. Maar zo werkt het in de wereld ook. Als je iets weggeeft, als je anderen ook iets gunt... dan krijg je daar heel veel voor terug. En uiteindelijk gaan we het samen beter hebben als je dat doet. Goed, ik vertel even dat wij nu uh, er een kwartiertje mee ophouden... en dan om twee minuten over één terug zijn. En uh, onze luisteraars die kunnen Twan Manders een vraag stellen... over uh, de Unie, het parlement, de euro, de machtsverdeling binnen Europa... democratisch gehalte, de sfeer of wat u maar wilt. U kunt al uw vragen stellen over de Europese Unie aan VVD-Europarlementariër... Twan Manders dus, want die zit er tussen één en twee ook nog. 0800-1121 is het telefoonnummer, 0800-1121. Casaluna.ncrv.nl als u wilt mailen. Voor de twitteraars hebben we uh, Hekje Casaluna. En uh, nou ja, nogmaals, uh, wat u maar wilt weten, u kunt het vragen. 0801121. Wij gaan nu even de tijd maken, of de zender overlaten aan uh, het hoorspel Mannen die vrouwen haten. En dan zijn wij dus om twee minuten over één bij u terug. Tot zometeen.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 Lisbeth Zalander, die me hulp vraagt. Het moet niet gekker worden. Ja. Mm. Trek je kleren maar weer aan, Lisbeth. <tus> Wil je nog een wijntje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 Wat jij wilt. Hier. 2500 kronen. Dat is genoeg voor deze week. Hm. Goed zo. Je gaat echt vooruit in je persoonlijke groei. Dit Volgende week. tijd. Niet vergeten. Luna wordt aan 24.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 Vandaag niet klootzak. Ik speel vals met ganse borden. Wat heb je daar, Isbeth? Dit? Oh, nooit eerder gezien. Wat kan je daarmee? Zeg maar wel trusten. <middels>